Hanneke van Zessen met het NOS-journaal. Het kabinet gaat de procedures versoepelen voor mensen die uit Afghanistan naar Nederland gehaald worden. Dat vanwege de urgente situatie in het land, schrijft het demissionair kabinet aan de Kamer. Er staat in de brief dat het kabinet zich ernstige zorgen maakt over de situatie van Afghanen die voor Nederland of bondgenoten hebben gewerkt. Het kabinet voert spoedoverleg met de NAVO en EU-partners... om iedereen zo snel mogelijk in veiligheid te brengen. Duitsland wil tot 600 militairen inzetten... om Duitse burgers en bedreigde Afghanen uit het land te evacueren. Het zou gaan om medewerkers van NGO's, journalisten en mensenrechtenactivisten. Maximaal 10.000 mensen. Afgelopen avond landde een eerste vliegtuig vanuit Duitsland in Kabul nadat het was vertraagd doordat de landingsbaan vol met mensen stond. Toen het weer opsteeg waren er volgens de Duitse krant Bild... slechts zeven mensen aan boord die op de officiële evacuatielijst staan. Hoeveel mensen er in totaal in het vliegtuig zitten is niet duidelijk. De spanning op de arbeidsmarkt is ongekend hoog. Er zijn meer vacatures dan werklozen. Dat is in 50 jaar niet voorgekomen, zegt het CBS. Voor elke 100 werklozen stonden 106 vacatures open in het tweede kwartaal van dit jaar. Voor werkgevers is het lastiger om personeel te vinden. Net als in het vorige kwartaal waren de meeste vacatures in de handel, zakelijke dienstverlening en in de zorg. President Biden heeft in een toespraak op de Amerikaanse televisie zijn besluit verdedigd om uit Afghanistan te vertrekken. Volgens hem was het niet in het Amerikaanse belang om daar te blijven. Hij gaf toe dat de machtsovername door de Taliban sneller kwam dan hij had verwacht. Maar de schuld daarvan legde hij volledig bij de Afghaanse regering en het Afghaanse leger. Bij wie de wil om te vechten ontbrak, al dus Biden. Het weer vooral in het noorden van het land, paar stevige buien, mogelijk met onweer. Morgen wisselvallig en hooguit 17 graden. Dit was het NOS Journaal. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon, zom, zee, zee. Zandvoort, een de zomerhit. Dit is de zomer van ZFM. Met nu de nacht.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 Moeten delen Je vlucht Maar je ademt dezelfde lucht. FM, Zandvoort, Zandvoort. We'll <laughs>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 And he'll give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 In de watplaats, zomer,